De PVV gaat niet met Leefbaar Almere praten over de vorming van een nieuw college. De PVV heeft Leefbaar Almere niet uitgenodigd voor onderhandelingen... omdat de lijsttrekker in een kolom de PVV zou hebben vergeleken met Bruinhemden, ofwel nazi's. PVV-fractievoorzitter De Roon wil alleen met Leefbaar Almere praten als de lijsttrekker excuus aanbiedt. Maar die is dat niet van plan. Met negen zetels is de PVV de grootste fractie en het is gebruikelijk dat die het voortouw neemt. Leefbaar Almere heeft drie zetels. In Duitsland zijn gisteravond en vannacht tientallen mensen gewond geraakt door gladheid op de weg. Het heeft in grote delen van het land flink gesneeuwd, waardoor weer snelwegen en lokale wegen onbegaanbaar zijn geworden. In de deelstaat Saxe vielen 25 gewonden bij twee grote kettingbotsingen. In Westfalen raakte een auto door de sneeuw in de slip en botste frontaal op een tegenligger. Daarbij raakten vier inzittenden zwaar gewond.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 Weet je, kent ze van Body Holly, dat was echt wel de grootste plaat. En daar hebben ze niet heel veel hits meer gehad. Maar dit is van het, uh, geloof ik, het gele of het rode of het groene album. Ja, ze hebben geen naam gegeven aan hun albums, maar een kleur. Dus als je echt het nieuwe album wil halen, moet je echt zeggen van, ik, ik, voor mij is het het groene album. Maar ik weet niet zeker. Kan, kan ik het even luisteren? Dit was Weezer dus en dat heette. If you wondering, if you want me Too. Nou, het gaat volgens altijd... mij wordt er niet meer voor geluisterd in de... In de... Platenshop. In de van nee, er wordt alleen maar geklekt op eh, iTunes of er wordt illegaal gedowned. Ja precies. Ja, schandalig. Hoewel, je hebt nog wel speciale, speciale zaakjes waar je echt de frieke dingen nog kan kopen. Hè? Dat is wel weer grappig, want hebben hebt echt eh, gespecialiseerde muziek heen. Klassieke muziek wordt nog steeds wel goed verkocht in de zaken, dat schijnt wel te zijn. Want... De grijze man vindt het dan nog wel leuk om even naar een cd-zaak te gaan. Daar gaat, de vrouw Lief gaat de kleding passen en de oude man gaat dan nog even een cd-tje kopen. Ja, de meeste oude mannen die zitten ook graag in die, uh, in die uh, technische zaken, weet je wel. Van, uh, met allemaal apparaten. Met allemaal apparaten. apparaten. En het is zo oh. moeilijk om dan niks te kopen. Oh, dat is zo mooi. Oh, nou, zo handig. Even slecht nieuws voor de, voor de, de echte apparatenman. Ik ben niet zo'n apparatenman. Maar de iPad, weet je wel. Dat maandverband, dat hele grote piekante maandverband van Apple... komt niet in Nederland op de markt. Dan moet je echt voor naar Amerika. Ze zijn maar een paar landen aangewezen. Want dat moeten we ook weer via internet allerlei ondersteuning krijgen. Dat gaan ze niet in Europa zeg maar uitbrengen. Nee? Nee, de iPad. Het lijkt me wel handig inderdaad, gewoon om boeken mee te nemen op vakantie. Dus dan kan je gewoon zes boeken opzetten. En dan ga je gewoon... Maar ja, aan het zwembad met zonnecreme en al die dingen. Ik weet oh, niet of het werkt. Nee, he? ik dacht, zou het niet doen. Hoewel, hij schijnt helemaal wel een beetje flink dicht te zijn. Oké. Okay. Ja, ik wil geen stekkertje erin pluggen. Dus... Maar uh, ook, uh, en hoe weerkaatst het uh, feller licht en zo? Nee, dan het? kan je veel beter een e-reader nemen. Want dat is namelijk met inkt. Dat werkt met echte inkt. En met een iPad krijg je toch wat een beetje moeilijke, een beetje vermoeide ogen. Oké. Okay. Dat werkt op een ander systeem. Maar ze zijn wel bezig om de nieuwe computerschermen ook weer met een soort ink te doen. Dat is dan minder snel, maar het is wel beter. Je kan het langer volhouden met het lezen. Nou goed, zover even technische informatie. Het is de dag. Dat we met z'n allen weten dat de SP een nieuwe leider hebt En ja, dat is gisteren op een Kremlin-achtige manier is dat gekozen. Emeline, em Emile Roemer. Manier. Ja, dat zeggen ze bij de SP zo mooi. Uh, uh, Emile Roemer, hij is 47, een Brabander. Gisteren hebben ze meteen zijn doopcel gelicht. Uh, ze zijn meteen naar zijn geboorteplek gegaan. Ze hebben allerlei vrienden en kennissen. En waar hij mee in het koor zat. En we hebben ze allemaal geïnterviewd. Iedereen was echt positief over hem. Maar niemand vond het een lichaam ook wel. Ja. Ja, hij is <laughs> flink aan de maat. Ja, Hij, uh, hij is er niet zo groot als. Uh, Alweer, al, al, al, als zijn voorganger. Ik ben zijn naam kwijt. De, de man van Jan de SP. Marijnissen. Jan Marijnissen. Hij is niet zo maar groot, groot, maar, maar hij, wel breed. Wel breed, ja. Wel breed. Hij kan toch, je ziet hem toch staan als hij achter. Uh, dan zie je hem toch dat hij in de zijkant wel uitsteekt. Ja, uh, ja, ik denk uh, als alle SP'ers. Als het hun zo goed gaat. Want dat is ook weer zo. Dat je denkt: van nou. Dan is het wel een goede partij van gezelligheid. Jo, leid. Ja. Nou ja, hij komt op. Brabant. Met z'n allen zingen ze allemaal van die gezellige Brabantse liedjes. Hij, ga... het, uh, hij gaat het dragen en hoop ook dat hij uh, lijsttrekker wordt uh, straks met de verkiezingen. Ja, ja dat dus. is al gauw hoor, 9 juni. Dat schiet al op. Echt snel. Ik ga echt oh, ik ga zo tegen de, de PVV stemmen. Ik ga echt uh, iets helemaal anti-stemmen gewoon. Het ja. maakt niet uit wat ze op een lijst hebben staan. Maar echt helemaal aan de andere kant. Heel goed idee. In Breda wordt, uh, want we hebben het toch over Brabant. Er wordt ja. uh, dit weekend een, uh, een hele grote stripbeurs gehouden. Breda is dit weekend dus de striphoofdstad van Nederland. De tekenaars en schrijvers achter striphelden als Lucky Luke, oh. Donald Duck en Spider-Man verzamelen zich daar op de zevende editie van Stripbeurs Breda. Niks met palen en zo. Nee, geen, nee er worden ah, geen... Uh, nee. Tijdens het evenement vinden seniersessies plaats met uh, net als de veiling van verzamelstukken en het eerste Nederlandse kampioenschap stripschaken. Ik denk dat hier wel wat leuks gebeurt. Bij de tekentoernooi schetsen twee tegenstanders de handelingen van hun scheelstukken. Het van een speelstuk op papier. En uh, ja, dit is dus tussen 10 en 5 in Schaats- en Recordcentrum Breda. Dat nou, lijkt me best een leuk evenement. Hoewel het misschien wel behoorlijk wat nerdige, uh, hoog gehalte heeft. Ja, ik heb pas geleden weer zo'n uh, zwart-wit strip. Uh, dingen gekocht van Suske Whiskey, weet je. Of vier, ja. vier kleuren, dat schijnt ook al uh, iets meer. Maar het zijn dan de gewone Suske Wiske. de gewone Suske Wiske kan je stapels van lukt op de rolmarkt ja. Maar je hebt de, voor, de, echte, de eerste is geloof ik zo het weet, dan heb je de vier kleuren. En dan heb je gewoon normaal de kleuren Suske Whiskey. Dus ik ben altijd op manier, heb ik nou goud in de handen? Of valt het al een beetje ja. tegen? Nee, weet het niet, je moet even naar zo'n beurs gaan. Dat is een goed idee. What a waste of time my mind, I never Carolina Liar, I'm Not Over You. Ja, van die persoonlijke problemen. Ja. Ik vind het is leuk om daar muziek over te maken. En het allemaal natuurlijk Show Me What I'm Looking For. Dat was een uh, eigenlijk een beetje een doorbraak. En deze plaat was al veel eerder uitgebracht, want het hele album is uitgebracht in 2008. 2008! Wanneer was dat ook alweer? Jeetje. Twee jaar terug alweer? Ja, oh, is dat? Ja, twee jaar terug. Ik weet het niet. Ik heb, uh, dat, dat heb ik al helemaal achter me gelaten. Zo. Ja, dat is ook alweer. Alweer. al bijna om. Ja, precies. Het gaat best snel allemaal. Het, ra het raast voorbij aan ons. Oké, okay, uh, toebak leeft kwart over. Nee, geen zonnig zand. Echt, hier is de zon. Kom deze kant op. Ja. Alle, leuk, we zijn dan weer bezig met een nieuwe strandpafioen. Dus nou joh, wat een activiteit allemaal. Waar ja, zie je dat nou hier op uh, het uh, Zandsoortse Hofje? Ja, mooi hè. Ik denk wat een aparte kalm. schaduw. Maar dat is net die ene bal van het Circus Theater die daar uh, op dat huisje staat. Vind je het niet grappig? Nou. Ja. Ach, dat is grappig. Ja, een mythisch. Ja, over ballen gesproken. De New Yorkse vrouw heeft haar chirurg aangeklaagd... Uh, na twee mislukte borstoperaties. Ik wil zeggen over de ballen natuurlijk. Ja ja ja. ja, ja, ja. In plaats van een borstvergroting kreeg de vrouw een borstverdubbeling. Ze eist een schadevergoeding van 5 miljoen dollar. 2,5 nou, per borst. Had hij zich vergist? had hij twee, twee uh, borstvergrotingen had hij in één borst gestopt of zo? Ja, ik snap het ook niet. Maar die vrouw die liet zich zeven jaar geleden dus uh, opereren... Het kostte 5000 euro. Het moest ervoor zorgen dat ze de borsten uit haar jeugd terug zou krijgen. Maar het ging snel mis. Haar borsten waren na de operatie zo vervormd... dat ze een double bubble effect kreeg. Oh, oh, Voor haar natuurlijke borsten zijn aan de onderkant platgedrukt En aan de bovenkant heeft de vrouw twee zwellingen. Zo groot als een honkbal. En uh, ja, de New Yorksef uh, onderging dus de, die tweede operatie. Maar het heeft gewoon geen succes. Het is alleen maar littekens en zo. En ja, ze ziet er gewoon niet meer uit... En derde, nog een derde operatie. Weer geen effect. Dus ja, ze is er gewoon helemaal doodziek van. Van haar uh, levenswaar voor gevoel voorbij. Want uh, mm. het, wordt gewoon nooit meer, het wordt er nooit meer mooier op. En uh, ja, het, het is gewoon helemaal niks. Eigenlijk moet oh, ze nu de hele zooi ja. eraf halen. En gewoon twee nieuwe construeren. Wat zou je balen over die beslissing. Je had gewoon normale borsten ja. Maar niet echt zo bijzonder. Ja. Misschien een beetje theezakjes. Dat je denkt, nou, mm -hmm. En nu heb je gewoon echt... Echt een, een ravage Een ravage. ravage heb je voor je geven. Ja, maar zo hoor je mensen ook wel eens over dat ze bijvoorbeeld uh, buik, dat ze een buikwandcorrectie willen, ja, weet je wel. Ja. Omdat ze dan zijn zelf afgevallen, fel weg. En, uh, en dan uh, blijkt dus dat er komt een bacterie weg, of wat dan ook. En die hebben dan gewoon echt van de gaten springen erin. En dan denk ik van ja, nou ja, dan maar uh, zo'n randje. Ja, moet je maar even gewoon goed, stevig uh, ondergoed dragen of wat dan ook. Maar het wordt het er vaak niet mooier op, denk ik met dat gesnij. <laughs> Het doet me denken aan... Was het niet... Hoe um, heet hij nou die Britse comedieserie? Uh, Brits... Little Britain? Of zo? Little Britain, ja. ja. Dat hij ook zo'n zo zo vel heeft. Flap, flap, flap, flap. Dat hij <laughs> gelijk met het vel zit. Flap, flap, flap, flap. Ik heb nee, ja. het wel gezien bij The Simpsons. Die had ook zo'n vel. En dat, die, dat, dat zijn vrouw het koud en dan mocht tussen zijn vel liggen. <laughs> Kom oh. maar liggen schat, en hup dan de hele berg zo eroverheen. Is ja. wel lekker warm. Er ja, is ook zo'n uitzending van Radio Bergeik Dat is ook een gegeven moment gaan ze de dikste man van Bergijk gaan ze wassen en dan verdwijnen echt complete gimpies en kledingstukken ja. in van die vel. Hé, hey, hé, hey, we hebben In Welk vel zit die derde vel? Flop En dan <laughs> hoor je al die gewoon echt dat genia. Zo. Oh, Geweldig. Echt, je moet maar eens kijken op radiobergeik.nl Dan kan je nou allerlei ja, rare opnames kan je terugluisteren. Ja, Als we toch over ballen hebben en rare mensen, Geert Wilders, jawel, is, dit is hem gewoon hij heeft Fitna eindelijk vertoond in Engeland... in het Hoger Huis. Hij is de eerste keer natuurlijk... weggestuurd. Echt, ik kon niet echt... met het vliegtuig. En echt en een heel cordon... aan, aan, aan fotografen... Waren, waren hem gevolgd destijds. Nou, ze kwamen eraan en werden meteen weer teruggestuurd. En nu heeft hij uiteindelijk... heeft hij hem vertoond dat... Uh, tuin en keukenfilmpje van hem. Dat anti-islamitische... filmpje. En, en nou, hij kreeg... Uh, heel veel applaus, maar ook heel veel mensen... die daar werken, leden van het Hoger Huis... hadden ze... Nou... Die blijf ik niet voor uh, nah, nah, hangen hoor. Dit, dit, dit laat ik allemaal voorbij gaan. Maar goed, er waren toch heel veel mensen die toch even hebben gekeken. Hij heeft zijn, zijn doel bereikt. Ja, hij maar, heeft ze gelijk gehaald. Want dat wil hij gewoon steeds. Het, het is ook maar wel het, het is een rare man. Want nu heeft hij dus in Almere heeft hij dus voeten aan de grond. Hij ja. heeft, geloof ik, iets bijna 25% van de stemmen ja, gekregen. Dus ja. hij moet nu iets doen. Maar hij houdt vast aan zijn principe. Hoofddoekjes komen er niet en daarvoor zou hij dan niet kunnen samenwerken... met de rest van de gevestigde orde daar. Dus dan laat hij het aan ze voorbij gaan. Hij wil eigenlijk alleen maar gewoon in Den Haag... wil hij gewoon het grote macht wil hij pakken. Ja. Maar het, het is, het, het, ik snap het nog steeds niet. Hoe kan hij nou zo ver gekomen zijn? Zijn we nou zo ontevreden in Nederland? Nou, blijkbaar. Ja, blijkbaar. Ja, de ja. Mensen willen schoppen of dat ze het gewoon lekker doen... echt ook op de pesten weer. Dat de mensen denken van... nou, weet je wat gaan stemmen... maar hij, hij is dus ook zo bekend... Dat, de, dat, die daar, dat ze daar denken... van nou, dat is de enige die ze herkennen wil... daar hebben ze een plaatje bij, omdat hij zo vaak in het nieuws is. Maar er zijn ook heel veel toch wel bekende Nederlanders... ook en nog best wel mensen met geld... die ook wel, wel ja, goede zaken doen... die gaan ook op hem stemmen. Die zijn niet achterlijk. Nee. Nou, dat we, ja, je weet niet wie... dat is het geheim van het stemmen. Je weet niet uh, op wie je stemt. He? Je weet wel op wie je stemt... maar ja? ander, je weet niet wie, uh, wie op wie gestemd heeft... Nou ja, sommige mensen... Tegenwoordig, het is weer hartstikke anoniem. Vroeger met die stemcomputer zou je misschien nog... Ja, nee, maar je hebt ook heel veel vooraanstaande Nederlanders... die gewoon echt vooruitkomen dat ze hem steunen. Echt waar? Ja. Nou, ja de PVV is niet van de grond gekomen trouwens, Of nee, ja, de, de, die van Rita Verdonk. De... Nee, nee, bijna trots niet. Trots nee. op Nederland. Trots. Ja, trots. De trots. Nee, trots. De trots. Nee, de, trot. de trots. Ton. De ton. Dat is echt verwarrend, vind ik. Ik kan, ik kan onthouden het niet, Rita. Dat is ook een leuke one-line. Die moet gewoon teksten gaan schrijven voor andere uh, leden in de, in de kamer. Dan is het wel leuk. Oké, okay, ik spel even een stukje op Mordegol. Mag jij raden wat het is? Broken Belts. Broken Belts. We're bound to wait all night. She's bound to run them all. The best did nothing at any height. To each is all. The garden is sorting out. She curls her lips on the bar. I don't know. De editors kunnen nog iets van leren. Wat is het goed? To, to door Cinema Club en I Can Talk. Daarvoor nog uh, Broken, uh, uh, the broken uh, Road. Nee, Broken Bells en The High Road. Ja, wees even volledig met je tekst te is Wat een toezicht. Nou, ja, het is bijna half straks, maar half ook weer wat nieuws uit de regio. Autoriteiten in Chili, weet je wel, waar er waanzinnig schokken zijn geweest, pas even. Gisteren was er nog een naschok van 6,6 om de schel van Richter. Echt bizar gewoon. En de eerste schok was 8,8. En er zijn uh, toch minder slachtoffers geworden dan ze verwacht hadden. Ze dachten, een paar honderd is het maar. Als je het dan weer vergelijkt met. Uh, was het andere land ook alweer? Haiti. Dat, is echt, dat waren duizenden gewoon. Maar ook dat zijn ze aan het bijstellen, omdat. Ja, ze hebben gewoon slecht in kaart kunnen brengen ook natuurlijk. Uh, de autoriteiten in Chile hebben het hoofd van de uh, Sinografische Dienst. Van de marine ontslag aangeboden Hij moet weg Hij verzuimde namelijk om alarm te slaan Voor een tsunami van een week geleden De huizenhoge vloedgolf Ontstond door een zware aardbeving Voor de kust van het land En uh, ja, 2 miljoen mensen raakten door die uh, tsunami uh, Dakloos Bizar gewoon, Eén man let niet op Hoe is mogelijk ook hè. En welke her... tsunami was dat? In Chili en er, er zijn 1 miljoen mensen dakloos geworden? 2 miljoen mensen zijn, uh, dakloos geworden. En uh, één man heeft gewoon niet zitten opletten. En daardoor hadden nou, ja, ze gewoon in ieder geval uh, ergens kunnen voorkomen. Oké. Okay. Maar zijn, uh, dat was dus afgelopen aardbeving. Maar ik, dat, dat heb ik helemaal gemist. Dat daaruit zijn er beelden van. Ja, erg is dat dan. hè, Dat je dan denkt van... Heb je even te lang op de, de bank gelegen? Ja, ik in voet, denk het. Wanneer, wanneer is die tsunami precies gebeurd? Dan? Een week geleden. Maar, daar heb ik, uh, maar, maar omdat je toen in Azië had je ja. zoveel... Uh, beelden ervan. Ja, nou hier zijn, Ik heb op, op, op, via een uh, klein... Uh, ja, is klein, klein cameraatje is, dus zijn er beelden van gemaakt. Maar een heel klein stukje zie je dan dat die vloedgolf komt. Maar je kan niet inschatten hoe hoog hij is. Maar hij moet toch wel flink uh, aan de maat zijn geweest. Ja, als er 2 miljoen mensen uh, dakloos zijn geworden. Ja, dus dat is, uh, dan heb je eerst dus een aardschok en ja. daarna nog eens een keer even een uh, vloedgolf. Nou, het dan ben je aan de beurt. Hè? Denken je dat ik ooit dan dus een sterrenkundige tegenkwam die zei van ja, er is toen een keer zo'n... Uh, Meteoriet ingeslagen. Ja. Ja, dat is in de buurt van uh, Moskou. Daar hebben ze nog steeds... Uh, nee, af... op IJsland, IJsland of zo, ergens daar. Ja, in de buurt van uh, Rusland, daar toch? Nee, nee, IJsland, maar dat is nooit in het nieuws gekomen. Maar als die dus gewoon in de Noordzee was gevallen, dan was er, hadden wij ook een tsunami gehad. Dan hebben wij hier in Zandvoort een groot probleem. Ja, dat denk ik wel. Ja, <laughs> ik word er altijd een beetje eng van. Of alle problemen zijn in één keer over, zo kan je het ook zien. Ja, precies. Dat is, uh, ja. Weer één groot probleem opgelost. Geen politieke partij hier gedoe meer, allemaal, het is allemaal klaar. Trouwens, uh, no, we moeten nog even iemand feliciteren natuurlijk. Die hoofdstem st had hij gehad 30, hè? Ja, Andor. Andor, hey Andor. Ja. stoel man, hè? Straks hoef je niet meer in de auto, maar kan je gewoon uh, naar, naar. Lopend naar het werk? Lopend naar het werk, dat zal toch heel gaaf zijn? Nou, ik ben wel benieuwd. In het Zandvernieuwsblad zag ik net ook weer de uitslagen staan en alles. En uh, ik begreep dat de definitieve uh, vaststelling van de uitslagen gisteren heeft plaatsgevonden om 10 uur. Ja, we hopen te en, doen uh, nog hoor. Nou, is, is die dan wel goed verloop? <laughs> Volgens mij wel. Er moet het niet overnieuw geteld worden of uh, zijn er niet twee mensen in één hokje betrapt? Nee, nou, uh... ja, we zouden eventjes op de website kunnen kijken van de, van de weblogs van onze raadsleden. Ja, daar, daar kan natuurlijk altijd op gemopperd worden. Er worden natuurlijk wel twee mensen in een hokje ge gezien, maar dat, meestal zijn het verkleed hokjes. Oh, ja. daar, hoef je, daar hoef je niet voor te bellen. Gaan die gordijn altijd zo wild heen en weer? Ik ja. weet niet wat er gebeurt dan. Nee, dus als je daar mensen twee hokjes, met de twee en hokjes zit... hoef je niet voor te bellen... Dan, dan krijgen mensen Oh, alles moet weer overnieuw geteld worden. Nee, het was bij het zwemmen. Vergeet oh, het nou ja. even. Ik heb hier trouwens weer een leuk berichtje over uh, Duitsland. Zo'n lekker genant berichtje... dat een mevrouw had opgebeld naar de politie... want ze hoorde verdachtig geluid in haar, in haar woning. hij enfin, de politie die komt er, rukt uit... en uh, die gaat dus lopen zoeken en dan uh, ontdekte de toegesnelde agent in een lade van haar kledingkast een trillende vibrator. De politie meldde dat de agent vertelde dat hij een zeer persoonlijk voorwerp op batterij had gevonden. Dat het blijkbaar uit zichzelf was aangegaan. Maar nou, daar woont ze echt, die verschoot helemaal van kleur. En ze, daarna wenste de agenten nog heel fijntjes. Nog een hele fijne avond mevrouw. Hele en verlieten de flat. Echt, Vroeger was echt, het heel schijnald he? als je echt, wanneer je het speeltje zat... en voelde je echt als een man, voelde je gewoon het buitenspel gezet. Tegenwoordig is dat gewoon. Gebruik dan je, je gewoon het een, ondertussen? Ja, dan zie je gewoon een dagkastje. Ja. ja, ja want, kijk je had, eens, dat heb ik. Je had het van die grappig en daar, daar kon je dan zo'n pop overheen zetten. Dus dan leek dit net als je gewoon een leuk beeldje had staan. Oh. En dan haal je gewoon het beeldje eraf en denk hey, Hé, dat is leuk. Oh. Leuk speelgoed. Dan uh, zet je maar. Uh, nou, je ja. hebt, hebt zo'n Engelse uh, serie van twee van die uh, toch een beetje bekakte dames... die ook op een bepaalde manier praten en die gaan dan naar het park toe. En, en dan hebben ze een mand vol met speeltjes. En dan moet je als voorbijganger loop je daar met je hond zo en dan hebben je de hond eruit Meneer, wilt u even, even raden wat het is? Is dit een hondenspeeltje of is dit een seksspeeltje? Okay. Heel vaak halen ze die twee dingen wel door elkaar... Ah. Op een gegeven moment pakt een van die, uh, die, een van die mannen pakt ook zijn speeltje. En die gooit hem dan weg. Hij zegt: Nou, ik ga wel even proberen. Voor mij is het een hondenspeeltje. Nee, dat is een seksspeeltje, maar die hoeven we niet meer terug. Nee. <laughs> Gisteren kwam je uit. De nieuwe CD van Jimi Hendrix. Normaal is het natuurlijk veel stabiel. Hij is nog dood? Hij is dood, ja. Hoe kan dat dan? Ja, ze verzinnen altijd wel weer iets nieuws. Wat ze natuurlijk ergens hebben liggen. Of, uh, remixen of maken er iets nieuws van. Maar dit schijnt echt het nieuwe stuk te zijn op die laatste CD van hem. En die draaien we gewoon even. Valleys of Neptune. of Neptunes, de nieuwe CD van Jimi Hendrix. Er zijn wat uh, nieuwe stukken op te vinden. Volgens mij zit echt een van de nieuwste stukken. Die, die heeft nog niemand gehoord. En de rest is allemaal een beetje geremakt. Sommige stukken zijn live en sommige stukken zijn uh, juist niet live. Die zijn nog nooit echt op een normale manier opgenomen. Die zijn ook een ander tempo. Dus het is wel even de moeite waard om daarin te duiken. Ik heb gisteravond er even een stukje over zitten lezen. En ook even geluisterd via iTunes. Natuurlijk. Dat is zo makkelijk. Gewoon, je hoeft de deur gewoon niet uit. En die, die Jimi Hendrix natuurlijk... Je kent hem allemaal van Woodstock. En ook... Um, ja, uh, Isle of Wild, waar hij heeft opgetreden. Dat hij ook met... met de, de God Save the Queen gaat spelen op die gitaar. Dat is gewoon niet om aan te horen. Wat een ellende is dat. Om daar doorheen te komen. En uiteindelijk wordt het wel leuk, maar... Ja, het is gewoon een leuke persoonlijkheid. Gewoon. Hij nam zichzelf niet zo heel serieus. Maar zijn gitaarspel nam hij echt heel serieus. Hij speelde plusminus acht uur per dag, hè. Kijk, dan kan je wel een mopje spelen uiteindelijk. Dat lijkt me wel. Hij werd zo gezwakker. wakker. Eerst wat hij deed, hing zijn gitaar om zijn, uh, om zijn nek, liep naar het toilet toe. Ging hij daar op zitten. Ook op het toilet? En dan liep hij door het hele huis en liep hij daar. Maar ja, ondertussen moest hij de kok even wegleggen om nog even een naaltje te zetten. Want hij was natuurlijk ook flink aan de drugs. Vandaar dat je ook niet meer onder ons is natuurlijk. Ja, helaas. Het is wel een beetje jammer, ja. Het is Zandvoorts nieuws tijd. Ja. Uh, morgen uh, treedt de pas 34-jarige Dmitri Behevski. De, de, de, die is de gast van het trio Johan Clement... tijdens het Jazz Zandvoort concert in de Krocht. De saxofoongrootheid werd al op 15-jarige leven toegelaten... tot het beroemde Mozorgski Conservatorium in Sint-Petersburg. Aanvang half drie. Entree betraagt toch maar liefst 15 euro... en voor studenten slechts 8 euro... Kijk, leuk. In Heemstede je, heb je een nieuw natuurpark. Dat was vroeger de vuilnisstort. En daar hebben ze met 165 leerlingen wat boomtjes geplant. En ze hebben eerst natuurlijk grond over, uh, ja, over die vuilnisstort gedaan. En over het plastic heen. Over het plastic heen en zoiets. Nou, in Spaan is daar uh, de park Meermond, moet ik eigenlijk zeggen. En uh, daar zijn dus heel wat bomen geplant. Dat is een heel goed initiatief samen met de burgemeester die er ook bij natuurlijk was. En, maar het is wel leuk dat die kinderen uiteindelijk straks met hun kleinkinderen natuurlijk een boomhut kunnen maken. Dat Kijk, is steeds helemaal mooi. Er is een uh, kunstgeschiedeniscursus in Zandvoort. Op 16 maart begint dat. Het heet restauratie en reconstructie. En dokter Anders Lieselotte de Jong. Uh, van Kunst in Vorm toont via een diapresentatie de metamorfose van schilderij uit de collectie van het Bonifanten Museum te Maastricht. Het is dus 16, 23 en 30 mei. Voor meer informatie kun je kijken op nou, er waren allerlei berichten over de druk dat Alice in Wonderland niet in de bioscoop zou komen. Want de DVD kwam te snel uit na het vertonen van de film. Er zit twee maanden tussen, dus ze waren bang dat het bijna niemand in de bioscoop zou komen. Maar toch zijn er heel veel bioscopen, onder andere in Schagen. En Alkma geloven we niet. Beverwijk heeft ook een 3D-bioscoop. Ja, maar hier in Zandvoort, in het circus, wordt die ook gedraaid. En dan wel speciaal de, de, de 2D-uitvoering. 2D. De 2D. Ja, daar hebben we niks aan. Nee, dat, dat ik, ziet ik dan wel leuk. Oh, het is ook wel ook de 2D. Ja. ja Je moet dus de 3D hebben eigenlijk. Maar goed, als je gewoon uh, niet helemaal in het verhaal wil verdwijnen... dat je denkt, wat is toch een beetje een enge film. Je wil de film gewoon op, toch op een wat afstand zien. Dan moet je deze 2D-uitvoering hebben. Hij is van Walt Disney natuurlijk. En uh, Tim Burton, de man die echt met een kronkel in zijn hoofd... allerlei films maakte en daar ook mensen mee boeit. Die heeft hem gemaakt. En onder andere zijn er acteurs te zien aan Johnny Depp. En ook nog uh, Matt Hatter. Dus... In heeft Circus Antwoord. Heeft hij ook die film gemaakt over die man die dan uh, in het kamertje kwam op die zoveelste etage? Dat vind ik ook dan wel iets voor hem. John Malkovich. Ja, heeft, heeft, John hij Malkovich. Die, heeft hij die ook gemaakt? Nee, volgens mij niet. Nee? Okay. Dat is weer nog weer een stuk alternatiever ja, ook. Precies. Hè? Okay. Wat een vage film. Ja. <laughs> Woensdag heb je uh, in het uh, Alzheimercafé het uh, thema gedragsverandering door dementie. En de inloop start om 7 uur. En de bijkomst is van half 8 tot ongeveer half tien in Zandvoort Noord. Vlemingstraat 55. Je kan met de belbus en alles mee. Dus bel 57 Het welbekende nummer. Zowel de krakers van de Leidse Vaartweg als de gemeente... hebben extra bewijslast overlegd aan de bestuursrechter. In het geding is de voormalige bewoning van tot woning omgebouwde bollenschuren... Op dezelfde perceel, de bewoners moesten vorig jaar deze verlaten omdat ze namelijk niet brandveilig waren. En de bewoners boden wel aan om de woning eigenhandig zelf brandveilig te maken. Maar nou ja, goed, omdat ze geen andere woonruimte kregen, hebben ze het hoofdhuis gekraakt. En ze eisen nu terugkeer naar hun eigen woning. Eh, omdat, eh, ja, omdat het allemaal bekend is van de bewoning volgens... Jaren... Nou goed, er komt nog een uitspraak over deze hele zaak. En dat duurt nog vier weken. Of ze dan weer terug naar hun eigen woning kunnen. En nou, als dat, dan, dan kan de rust weer teruggekeerd. Okay. Maar ze zijn dus aan het kraken, dus dat is weer stoer. Ja, nog één bericht. Nog één bericht. Uh, Zandvoort doet het goed op jeugdbeleid. Op 1 maart nam Demissionair Minister Rauwvoet het databoek Kinderen in Tel 2010 in ontvangst. Wethouder Tonen van Zandvoort was uitgenodigd aanwezig te zijn bij de presentatie. Omdat uit het onderzoek was gebleken dat Zandvoort erg goed scoorde. En op het onderwerp bestrijden kindermishandeling... eindigt Zandvoort zelfs in de top 10... van de ruim 400 gemeenten in Nederland. Bravo. Bravo. Chapeau. Ja. Chapeau. Tijd voor de Jolandekeuze. Het is voor dus zover. Sorry, het is wat later geworden dan normaal. Maar ja, gewoon blijven luisteren. Hij komt even goed voorbij. En anders geven we gewoon een goede morgen Zandvoort. Een goed idee. Ja. Stefke Mirakels. En 1980 Degrees. En True to Yard. Wees eerlijk, Stevie wander erbij. Baby, That you were meant for me Deep in my soul I know that I'm your destiny Oh, you're unsure Wife fight the tide? Don't think so much Let your heart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 I don't see any further reason for running down that hill The bricks are laid like obstacles, restocked and ready to fill I give up my ambition to give up everything I want Exclusion is a weapon which it's harder than expected I offer my perspectives Them. Exclusion is a privilege. I'm happy to be privileged. Yes, I am. Op z'n zaterdagmorgen heb je daar soms eens last van. Capituleet. Capituleet. Capituleet. Terwijl kotsen, braken, vermitten, overgeven, en spugen... En zo, ja, maar dat meer is een benaming. andere overgeving. Dit hoor, oh, dit leren is... doe je als je tegen de vijand zegt: van Oké, okay, we geven ons over. Oh, dacht niet, meneer. Nee, ik geef me over aan de liefde, geef me over aan de vijand. Dat ja. is het meer. Geef me over oh, aan de vijand. Nou ja, als ja, je ja. overgeeft aan de liefde of aan de vijand, dat is toch iets anders. Ik geef natuurlijk, me over aan de liefde, vind ik veel prettiger. Misschien is het wel een mooie Duitser, maar, maar toch denk ik: Nee, nee, nee. Want zegt zo dan zegt ze: 'Van geef je maar over.' Ja. Ja. Dan, is het, dan vind je het straks, straks wel leuk. Ja, misschien. Dan krijg ja. je het uh, Munchausen-effect. Nee, hoort het ook weer? Ja, een Stockholm-syndroom. Ja, het uh, Stockholm-syndroom. Nou, ja. en ja. ja. ja, als we het toch over Duitsers hebben? Jawel, er komt namelijk weer. Want er komen we wat beelden vrij over Prins Bernhard. Die worden maandag vertoond. Ja, vanavond betoond. toch? Of was het nou nee, maandag? Maandag. Oh, maandag, maandag. maandag uh, er is een boek namelijk over hem geschreven door een of andere bekende uh, Anjé. Nog wat? Uh, ja, vind het nou maar één keer. Oh, hier heb ik het. Uh, er is een boek verschenen over hem. De uh, schrijfster heette uh, Anjet van Zeil. En haar boek heet Bernhard een, een verborgen geschiedenis. En, uh, nou ja, maandag wordt het gepresenteerd. En dan komt het, uh, dan komen er een nieuw beeld. Dat is op net twee... 20 uh, minuten over 7. Dus dan zie je Prins Bernhard in zijn jonge jaren. En uh, er zit nog meer materiaal... wat er nooit op televisie geweest. Misschien ook wel met onbekende vrouwen. Dan komen er komen allemaal weer nieuwe... Uh, maar zo zie je hoe, uh, hoe een foute man... Uh, <lacht> toch uh, triggert iedereen. Dat iedereen wil weten van... Goh. Wat Heeft hij dan meer gedaan? Wat heeft hij nog meer? Het was zo'n charmante, charmante schafuit. Ja, de schafuit van Oranje hebben we nu al door, door die serie hebben we al een beetje een kijkje gekregen in de, de wereld van uh, uh, Prins Bernard. Dus nu ja, komt want, er want nog dat meer Bernard bij. dan uh, eventueel uh, al contact zou hebben gehad met die story, Gieta, weet je, of van vroeger. Oh ja, dat kwam er een beetje uit. Ik denk, is dat nou echt zo of is dat fictie? Want de, de feiten en fictie lopen door elkaar. Hè? Ja, ze hebben een mooie, mooie, En dat je dan denkt, van, nou en dat, en dat zij dan uh, als zo uitgenast zou zijn, die uh, Maxima. Dat zal denken van, nou ja, oké, okay, we, we, we kunnen de geschiedenis uh, gaan schrijven ja. door dit koningshuis en zo. Het is een, toch een hele mooie prins op een <coughs> mooi wit paard. Dus ik bedoel, ja, waarom zal ik nee zeggen dan daartegen? Nou, ik, en, uh, ik, ik, nou dus goed. Ja, nee, nee, ik ga er niet op in. Ik, ik, we gaan Willem-Alexander nu niet afvallen. Hij heeft echt die tocht gereden. Dat is echt ja. waar. Het is een mooie man. Hij heeft heel veel verstand van water. En hij kan heel goed drinken. Nou, dat zijn hele belangrijke dingen gewoon. Om een, om een koning te worden. Ja, en hij heeft wel, ze hebben wel mooie blonde kindertjes. Zeker weten. Het is weer een aardisch ras. Heel belangrijk. Maar ik ben wel heel benieuwd... hoe dat gaat worden, want, uh, want Maxima is van zichzelf... niet blond. Hoe, oh. Of die kinderen dan ook binnenkort... Uh, weer wat donkerder gaan worden... Nou, oh, is afwachten natuurlijk. Nou, vanavond nog meer over, uh, over de Oranjes. Want namelijk De Troon komt vanavond ja, op de televisie. Ja, zie je, dat bedoelde ik eigenlijk. Ja, okay. De Troon. En Leuk. dan gaat het over de drie Willems. En geloof ik, een van de Willems... Die, uh, die heeft de wereld wel een beetje... Of die heeft Nederland wel op de kaart schilder... Onder andere de, de treinen aan te leggen en zoiets. Ja. Maar die heeft, en die dan die heeft weer... de bank gesticht... De... De Nederlandse bank heeft de, okay. de, de ABN, de Algemene Bank Nederland. En uiteindelijk heeft zich wel een stuk gebeten dan weer op België... want daar wilde hij dan weer van winnen. Nou, het, nou ja. goed. Maar goed, elke koning heeft wel zijn goede kant en zijn kwade kant... en zijn slechte kanten. Maar goed, een, een van die koningen was ook Hummel? Ja, die derde die was van de prins van het Waterloo... en de prins van het Water ligt in het Lo of zo. Dat was dan zo'n woordspeling, daar werd hij dan weer heel pisse Oké. Okay. En dat was hij wel weer... Een bekende, een bekende acteur. Een bekende Nederlandse acteur. Die uh, speelde ook in uh, dat stuk over die uh, hoogovens en zo. Die, uh, ik ben zijn naam even kwijt. Maar hij, hij, hij speelde ook in Oud Geld. Speelde die, uh... Ja, natuurlijk. We hebben maar een handje vol goede acteurs in Nederland. Ja, dus, en de rest van de acteurs krijgen geen kans. Want ja, er het, het moet ook geld bij het, bij, de, bij het fonds worden losgeweekt. En welke acteurs spelen er in die? Nou, ja, nee, dan is het wel goed. Dan mogen jullie geld hebben. Dus ja, we pakken gewoon welke. Elke raad is altijd trommel natuurlijk. Ja, maar ze, ze vangen geen 300.000 dollar. Hè? Nee, net zoals Jeroen gister, uh, uh, dat, dat, bij gisteren vertelde. We hebben die James Bond film. Ja, had, maar Hij haalt helemaal niet zo'n grote rol. Nee, maar hij kreeg, ja, maar goed. Dus wat, wat moet dan die hoofdrolspeler wel niet vangen? Ja, nou, miljoenen. Ja, maar. Logisch. Dat nou, iedereen is... gratis mee wil doen. Hè? Want dat, dat is dan niet slim van ze. Ze willen gewoon gratis meedoen. Ja, het is allemaal springpunk. Ja, natuurlijk. En er zijn er maar een aantal die gewoon echt het grote geld gaan. Die zijn Rutger Hauer, Martijn Krabé, ja. uh, uh, Clarice van Houten... die natuurlijk ook helemaal doorgebroken is. Ja, dus en die anderen die ook in, uh, in die Amerikaanse film speelden. En die speelden nu ook uh, de psychiater in Gooise Vrouwen. Ja, um... ja, ik ben zijn naam steeds kwijt. Het is heel raar. Is, is en die speelden het... toen ook een hele goede... van Lint? Ja, Dirk van Lint. Die Derek... speelden toen ook oh, een hele goede Amerikaanse... Oh. Amerikaanse... Een uh, beetje een spookserie. Uh, ja, oh, ja. serie. Klopt. Dat heb ik ook gezien. Was ja. hij, uh, ja, dat vond ik echt een goede rol. En ik zat daar ik, ik had nog een paar keer gekeken. Ik denk, op een gegeven moment, Ja, maar dat is toch Dirk de Lind? Die speelde toch alleen maar in uh, Soldaat van Oranje? En dan speelt hij gewoon in een Amerikaanse serie. Nou, dan heb ik toch een plaatsvervangende trots. Ik Beter heb een, dan schaamte. Maar... Een kennis van mij die zat ooit eens op een uh, terrasje in, uh, in Amsterdam aan het water. En toen kwam er een uh, interviewer voorbij in een bootje. En die was er heen weer zo aan het vaart. Ik denk al, wat zijn ze dat ze aan toen geef het, uh, riep je vanuit de boot: Wie is een grote fan van Dirk van Lind? Niemand reageerde. Dames, zijn jullie. Die vriendin van mij, dus mijn toch vriendin, is dat daar te Zijn jullie een fan van Dirk van Lind? Uh, nee, nou, ik heb wel eens van hem gehoord. Zouden jullie hem willen interviewen? Ja, natuurlijk. Dus zij met z'n twee in het bootje. Oh, toen leuk. ging hij Dirk van Lind ophalen. Op en toen ja. hebben ze hem geïnterviewd in het bootje. Oh, wat leuk. <laughs> dus dat was echt een heel andere insteek. En dan kreeg je dus eigenlijk. Ja, geen fans. Echte uh, freaks die hem gingen interviewen. Maar gewoon normale mensen ja dat is veel leuker dat was echt een echt leuke insteek om in die film te doen maar goed uh, Derek van Lint vandaag ook weer in de krant die gaat namelijk in de musicals spelen Dirk de Lint Derek van Lint ja wel ja echt wel gaat ook zingen verlaag je nou niet man echt krijg je net zoiets achterlijks als toen in die film, die ABBA musical dat ze uh, uh, die ene stoere man ook uh, die James Bond uh, uh dat hij dan ook zo'n liedje ging zingen, samen met Meryl Streep. Oh ja, tenenkrommend was ja, dat. Ja, dat vond ik ook zo. Tenenkrommend. Nee, ik vond het niet... Uh, die had je zo'n stoere man, dat je denkt tijdens die James Bond-film van... Hij heeft zo'n stoere mond, een beetje ruw, maar toch. Hè? En denk ik, ah, ja, daar wil ik wel mee zoenen. En dan gaat hij dan plotseling zingen in zo'n ABBA-film. Nou, het schijnt dat heel veel vrouwen er toch <laughs> heel van gecharmeerd waren. Gewoon. Dat is niks, niks mooier dan een zingende man naast je in bed. Huh? Nou, uh, um, wil ik zeggen. En dan gaat trouwens ook nog een vrouw spelen, dat ook nog. Oh, ja. oké. Okay. Nou, dan zijn we helemaal klaar nu. Draai ik nu even we ja, doen? Dan rijkt nu van een plaatje. Zal doen? Ja, doe maar, maar een ja. plaatje. Ja, ja. muziek. This sound don't break, don't make me. This sound don't please, don't make me. This sound don't please, don't make me. This sound don't break, don't make me. This sound don't please, don't make me.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 He's on standby for your own protection. uit de band en uh,